In Oostenrijk zijn gisteren niet twee, maar vijf doden gevallen door verschillende lawines. In Sint-Anton am Arlberg werden twee skiërs doodgevonden, een derde overleed in het ziekenhuis. In een ander gebied werd een Zwitserse snowboarder honderden meters meegesleept en compleet door de sneeuw bedolven. In Tirol overleed een vader die met zijn zoon buiten de piste aan het skiën was. De 16-jarige jongen is zwaar gewond. Na de zomervakantie van volgend jaar... krijgen veel kinderen in de bovenbouw van de middelbare school... minder uren les in beta-vakken. Denk dan aan bijvoorbeeld biologie, natuurkunde en scheikunde. Het heeft allemaal te maken met het curriculum... waar de overheid nu aan sleutelt. Docenten zeggen tegen Trouw dat ze zich daar zorgen over maken... juist omdat er in het werkveld aan beta's veel behoefte is. In Emmen is de voorzitter van een lokale partij opgepakt door de FIOD. En dat geldt ook voor zijn vriendin, die de penningmeester was van Veilig Emmen. Volgens de FIOD hebben ze de staat voor zeker 2 ton opgelicht via belastingfraude. Zelf ontkennen ze, maar ze hebben wel afscheid genomen van de partij, meldt RTV Drenthe. En de Braziliaanse superspeler Neymar denkt eraan eind dit jaar met voetbalpensioen te gaan. Hij tekende deze maand bij Santos bij, de club uit zijn jeugdjaren... maar hij heeft veel last van blessures... Hij hoopt nog wel voor Brazilië uit te komen op het WK... maar de bondscoach heeft al duidelijk gemaakt... dat hij alleen fitte spelers mee wil nemen. Of Neymar daarbij zit, is niet duidelijk. Dan nog het weer van Weer Online. Droge en regenachtige periodes wisselen elkaar vandaag af... en het waait behoorlijk. Het wordt 8 graden in het noorden tot 12 graden in het zuiden. En dit was het nieuws op Slam.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 is not gonna hurt you, I'm beyond the edge. Feel the energy rising, breaking through the surface, unstoppable, undeniable. undeniable.